Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het kabinet krijgt anderhalve maand langer de tijd om het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te ratificeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft premier Rutte dat hij denkt dat het mogelijk is dat het verdrag op bepaalde punten wordt aangepast. zodat recht kan worden gedaan aan de Nederlandse nee-stem. Rutte deed vrijdag een dramatische oproep aan oppositiepartijen om het mogelijk te maken dat hij in Brussel zou gaan heronderhandelen. De aanpassingen van het Oekraïne-verdrag zouden op een Europese top... op 15 en 16 december moeten worden bekrachtigd. In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol is het proces tegen Geert Wilders... om zijn minder Marokkanen-uitspraken vanochtend begonnen. De PVV-leider is er zelf niet bij, omdat hij het een politiek proces vindt. In de rechtszaal werden fragmenten getoond van de omstreden uitspraken... De rechter heeft veel vragen voor de PVV-leider... over de fragmenten en de uitspraken, maar kan die dus niet aan hem stellen. De autoriteit Consumentenmarkt gaat vanaf morgen... auto advertenties streng controleren. Kopers klagen dat in die advertenties vaak niet duidelijk staat aangegeven... dat er nog kosten bijkomen voor het rijklaarmaken van de auto. Soms komt er daardoor nog 1500 euro bovenop de advertentieprijs. Volgens de ACM is een duidelijke totaalprijs belangrijk zodat de consument goed kan vergelijken. Vanaf morgen kunnen dealers een boete krijgen... als ze niet duidelijk zijn over de totaalprijs. In Amsterdam is vannacht een restaurant beschoten. Rond half vier kreeg de politie een melding... dat er in de Haarlemmerstraat was geschoten. Maar agenten konden toen niks vinden. Vanochtend zag een voorbijganger kogelgaten... in de ramen van het restaurant. De zaak zit naast een koffieshop en die zijn de laatste tijd vaker doelwit... van beschietingen in de hoofdstad. Het weer nog, de zon schijnt volop, alleen in het noorden en noordoosten zijn er wat wolken. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen begint de dag nog met zon, maar vanuit het noorden wordt het al snel bewolkt. En smiddags of s avonds valt er wat regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nu file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen de meer en een knop in lunette, 4 kilometer. En de A29 bergen op Zoom Rotterdam. Daar is de Heinenoordtunnel richting Rotterdam afgesloten vanwege een ongeluk.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 Dat je u er toch iedere keer doorheen hier in Hengeloos. Ja, een stork nus op drabuit. Nou, dat is... Um... nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, uh, zij doen het en mevrouw dit het. ook. Maar goed, een uh, vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaart lezen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 Ragen dat raar dag van mij. Ter terwijl ik er dus maar niet achter kon... waar mijn eventuele denkfout zou zitten. Ja, en ik het wel heel raar vind... dat zij echt denkt dat ik sneller zou kunnen schaatsen... dan Erik was. Ik heb al moeite met Gerrit. Dus geniet van dat verschil... en ook heel, belang ook heel belangrijk... wees zuinig op je huwelijk. Want trouwen doe je maar eens in je leven... Je hebt mensen die het vaker doen... maar die zijn wel erg hardleers, vind ik. Nee, ik vind het verschil tussen man en vrouw echt heel mooi. Ja, hoewel, ik zeg wel steeds dat ik het verschil zo mooi vind... maar ik vind wel dat ik eerlijk moet blijven. Er zijn wel een paar vrouwelijke eigenschappen waar ik niet zo dol op ben. Nee, ik moet wel eerlijk blijven. Een vrouwelijke eigenschap waar ik niet zo verhoud hou, is... uit een misplaatst soort saamhorigheid... alles willen doen wat een man ook doet... Maar daar hou ik niet zo van. Ik zal u een voorbeeld geven. En wellicht dat u de situatie herkent. We zijn neergestreken op een terrasje voor een kopje koffie. En ik vraag haar... Neem jij nog iets bij de koffie? <lacht> en dan antwoordt zij... Ik doe wat jij ook doet... En dan zeg ik onmiddellijk, ik ga er een potje bij masturberen. Ja, Herman Vink is geweldig. Uh, uit zijn, uh, of, of van zijn album uh, Na de Pauze. Het was de eerste show, ik heb hem trouwens ook live gezien. Destijds in Zaan, ergens in het theater. Uh, uh, zijn eerste conferentie uh, na, na, nadat hij een tijd ziek uh, was geweest. Nou, hij is nog steeds ziek eigenlijk, maar het is een chronische, chronische leukemie heeft hij. Maar wel in een vorm dat, hij, dat je daar wel behoorlijk oud mee kan worden, begrepen. En hij, uh, toen hij weer uh, voor het eerst optrad na de pauze, uh, na, na zijn onderbrekingspauze, omdat hij dus uh, ziek was, uh, was dit zijn eerste conferentie in, uh, in Zaanstad. En uh, deze conferentie werd uitgekozen door onze Dolly, want die had hem eerder gehoord deze week. En hij uh, nou, was ook inderdaad leuk, Dolly. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, <laughs> en we hebben nog een kabber in de lijn. Je zal het niet geloven. Ja, en die ja. heeft ook altijd veel te vertellen. Ja. Uh, Toch? En... Joop, ben je daar? Uh, Goed dan ben je weer. Je bent dus zeker weer daar. <laughs> Ik je is helemaal klaar. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik, zal, ik zal maar gaan zwijgen, Joop. En neem dolly het over, dan loop je minder risico. Nou, ik ben blij dat je er weer bent, toch, Joop? Dank je wel, man. Ja, luisteraars, voor ons rubriekje van uh, wat gebeurde er het afgelopen weekend, hebben we aan de telefoon Joop Van Es, onze razende reporter. Je wil het wel helemaal niet weten, natuurlijk, uh, allemaal. Dat is ongelofelijk weer. Ja, is dat zo? Ja, gigantisch. Oké, okay, nou, laat horen. Ik, ik vertelde je net, dan... toen je me belde dat ik dat over mijn oren in het werk Ja, dat, nog ja, dat op, zei op, je. Op, op, ver over mijn oren zelfs. Echt waar? Maar nou, goed, daar komen we wel weer doorheen. Absoluut. En zijn allemaal van dingen die ik het afgelopen weekend heb meegemaakt natuurlijk. Ja, en dat, uh, dat uh, is in Zandvoort. Hè? Ik bedoel, uh, een, een levendig dorp waar van alles en nog wat gebeurt. En, ja, uh, ja. voor, vorige, week, vorige week was het niks eigenlijk. En nee. nu zit weer hurry-up. Het is volop stilstaan hier. Ja, ja, ja, ja. Iedereen organiseert van alles tegelijk. Ja, ja, ze zijn helemaal gestoord. Wat is er allemaal <laughs> geweest? Vertel eens. Ja, nou het begon uh, in ieder geval uh, vrijdag al. Ja. Uh, toen werd, had, uh, had uh, de, de, de, de had wat uh, van die uh, statushouders uitgenodigd om kennis te maken met uh, het de naam. Gebeuren tradities. Wat, wat dus eigenlijk zaterdag <laughs> ja. op, de, op de rol stond. Ja. En ze hadden ze uitgenodigd, ze zijn gaan vissen met z'n allen, ze zijn gaan koken met z'n allen, ze zijn gaan pellen met z'n allen. En dat vind ik een geweldig initiatief. Echt helemaal goed. Helemaal top. Ja. Dus dat was een succes? En, sorry? Dat was een succes dus? Ja. Zeker. Zeker. Ja. zeker, zeker, zeker. En die, ja, die mensen wisten helemaal niet wat ze meemaakten eigenlijk. Die hadden dat nog nooit gezien. Ja. Echt waar? Ja. Dat zijn mensen die wonen in een heel groot land en niet aan de zee in ieder geval. Nee. En, ja. Ja. ja. En hier komen ze dus in aanraking met een, met een oude volksrieten ja, uh, min of meer hier. Ja. Op ja met zo'n kroon een beetje door het water. Te ah. doen. Ja. Ja, het was de voorbode in ieder geval voor het kampioenschap. Het open NK kampioenschap, dus naar het Nederlands kampioenschap, garnalenpellen. Dat was zaterdag, hè? Ja, ja dat was zaterdag. Dat is de zevende keer dat het uh, uh, plaatsvond. Ja. Uh, in Telassa, het was begonnen ooit bij Ton Arische in Café Homestee, als een uh, rariteit ja, eigenlijk. Ja, dat is waar. En direct werd dat opgepakt door Heijge Molenaar, Heijge ja. ja. die uh, in zijn standtent, de oude de standtent toen nog, uh, meteen meteen uh, volgend jaar uh, samen met een de uh, organisatie op zich nam... ...en uh, meteen een Nederlands kampioenschap aan uh, vastbreiden ...dat uh, nog nooit gespeeld was. Dus dat was heel bijzonder. Dat was uh, dus zes jaar geleden dat het voor de eerste keer een NK was... ...en dit was de ja. zevende keer dat het uh, Garnalenpellen gebeurde. En het werd gewonnen door... Uh, nou, ...bij de profs moet ik zeggen, want er waren twee uh, categorieën... Ja. ...professionals... Dus aanhoudstekens en amateurs ook. Dus aanhalingstekens. Mm -hmm. het ging erom hoeveel je kon pellen in 10 minuten. Ja. Nou, en heeft dan Zandvoort de, de eer dan hoog gehouden? Do dan, dan, dan doe je dus, nou ja, laat ik het zo zeggen. Dan doe je uh, je best om 10 uh, om genaaltjes te pellen. Vaak, <laughs> velen doen dat. Ja. Maar het is gewonnen door een oude kampioen van, van, van, van, van Nederland: uh, onze uh, Bentveldse Willemien Elsman. Okay. Die, die deed in 2011 mee en die werd uh, lachend kampioen, echt lachend. Het jaar, datzelfde jaar en het jaar daarna werd ze trouwens vieze wereldkampioen. Ze zijn dus wereldkampioenschappen, genale pellen. die zijn er gewoon. Ja. En dat was twee keer was dat in, in Frankrijk, Zij is twee keer is er tweede geworden. Zo. En die preseerde afgelopen uh, zaterdag om in 10 minuten 140 gram... Schone granalen bij de jury uh, in te leveren. Zo. Erweging. Zo. Gigantisch. Ja, je niet normaal. Deze je het bezig ziet, het is, het is niet normaal. Zo snel als ze dat doet, het is ongelooflijk. Ik heb het een paar keer mogen zien. Het uh, uh, jaar daarna, trouwens, na 2011, deed ze ook bij. Me. Maar toen werd ze verslagen. Ja. En toen waren de granalen te koud. Oh. Die hadden in de koel liggen staan. En dat waren ja. dus te koud. En dat werd moeilijk, wat moeilijk pellen. Ja, je was, ook, maar weet jij wel, wel wie haar vader was? Uh, nou, ja, Jan hè. God, maar. Oh, mijn God. <laughs> kan je niet zeggen, Dolly? <laughs> kan je niet zeggen. zit je gewoon heel serieus wat te vertellen, hè? <laughs> oh, oh, oh, oh. oh. <laughs> nou goed, maar laat ik dan met mijn verhaaltje doorgaan. Ja, doe dan maar. Je in ieder als, als ik klaar, klaar ben. <laughs> uh, maar goed, maar om dat te vergelijken met degene die bij de amateur stond, ja, dat was Emma Schouten, Schouten ja. moet ik zeggen, neem ik kwalijk, die had slechts. 68 gram. Oh, slechts. Oeh. Ik vind dat ook nog uh, een behoorlijk uh, nou. gewicht. Uh, maar dat is... Uh, uh, de, de die had gewoon het dubbele. In 10 mm, het is niet te geloven. Oh, ja. het was, uh, het, dus terecht een winnares. Doen. Er waren tien prijzen. Ja. Vijf voor de amateurs en vijf voor de professionals. Mm. En acht van die prijzen gingen naar dames toe. Echt waar? Ik vind het ongelooflijk. Vingervlug, hè? Waar. Ja. Twee heren die waren, in, in, die waren er niet op het podium, maar waren wel in de prijzen gevallen. Ja. Dat was uh, Paul Laarman, dat was de kampioen van 2014. Ja. Bij de amateurs. En uh, Gerard Bluis bij de professionals, die was ook vierde geworden. Mm -mm. Nou, we laten weer lekker afweten als de heren zijn de ja, nou ja. De voor tijd gaat leren, Charles. Uh, ja, maar ja. is het is typisch een, een, een damesberoep, uh, dat, uh, de pellen? Nee, even serieus. Dat, dat bedoel ik echt serieus. Is het, het, wordt, het wordt inderdaad uh, als huislijd veel de dames gedaan, dat klopt. Maar misschien moet je er inderdaad wel wat tenger... Uh, maar uh, het is, tegenwoordig gaan al die gevangenen aan, gaan allemaal gekoeld naar, naar Noord-Afrika. Er zijn fabrieken. Ja. Fabrieken, en daar worden ze gebeld. Misschien wel en door kinderen ook. Zo. Die fabrieken daar worden ze gewoon met de hand gebeld. Dan komen ze vol onder de conserveringsmiddelen terug naar Nederland. Ja, hè? Dus, ja. ja. Ik bedoel te zeggen, wij, wij mannen hebben toch een wat grovere motoriek als vrouwen. Eh, misschien moet je daar wel uh, smalle vingers voor hebben ofzo. Borduurvingertjes, ja, hè? Ja. Goed, ik ga door. Er ja, ja, ja, ja, ja. Ja, was nog veel meer te doen. Zaterdagmiddag was, was ook de kreuningsmessen van Mozart in uh, de Agatha kerk Oh. Gelegenheidsscore met, met vrijwilligers uit Zandvoort en omliggende uh, gemeenschappen. We hebben daar gezongen, we hebben daar geoefend, uh, gerepeteerd moet ik natuurlijk zeggen. Mm -hmm. En die kreuningsmisse werd dan uitgevoerd en de kerk staat stampend vol. Tja. Helemaal vol. Prachtig concert. Sure. Uh, mm -hmm. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar dat geeft, ik heb het wel allemaal gehoord. Mm -hmm. Een geweldig concert en uh, er ligt in de planning dat het weer zo'n eerste keer gaat gebeuren. Ook weer een grote productie en dan uh, weer in de, de kerk. Over grote productie gesproken. Die ja. hadden we zondag van deze Concerts. Ook in de Afrika kerk. Daar trad uh, een koor op. Een groot koor. En, uh, een klein koor. En een kinderkoor. En dat waren allemaal van dezelfde organisatie. En die zongen uh, voor de pauze de Mesa Criola. Van uh, Rodríguez. En na de pauze was het de Camina Burana. Van. Uh, hoe heet die ook alweer? Nou ja, daar kom ik even niet op zijn naam. Dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Maar ook dit was weer een concert dat klonk als een klok. Ja, ja. Ook de kerk weer vol, geweldig, helemaal goed. Het was echt genieten. De dirigent legde een heleboel dingen uit over bij de werken. Mm. En er was ook nog, een, met name bij die Missa criolla, was er een, een, een muziekgroep uit Peru. Want daar kwam dan de, de componist vandaan die de originele muziek speelde. Het was geweldig, het was echt genieten. Mm -mm. Mooi. Nou ja, en uh, dan heb ik nog genoten van... Uh, Um, um, de Grand Prix natuurlijk, maar daar, daar, daar hebben het niet over. De Lions <laughs> heeft het weer, weer eens een keertje het huis gehouden. Het ging in het begin niet goed, met nee? de basketbalvereniging. Ik stonden zelfs in de tweede periode punten 8 achter, .8, maar uiteindelijk hebben ze het toch nog gewonnen met 81, 61. En dat is te vertellen. Gelukkig. Geweldig, toch? heeft mijn jongens zijn best gedaan. Oh, de feiteraardag dag even Oh, kan je het vergeten? Zoiets we belangrijks. In de haven van Zandvoort zaterdag. Ja. En ik, ik kom daar om even voor elf, want het begon om elf uur en dan kom ik naar beneden zeilen. En ik zie maar een man of acht staan. Ik denk, nou, dat wordt weer eens een keertje niks. Uh, het is niet de eerste keer dat er heel weinig mensen waren bij ja. deze bijzondere dag. En uh, gelukkig, gelukkig, gelukkig uh, was er toch nog een man of uh, 30, 35 daarnaartoe gekomen. Er was een hele mooie uh, uitleg over militaire zaken door een, een, een beroepsmilitair van de marine. Ja. Uh, Veteranen waren aanwezig, die haalden herinneringen op. Uh, keep the rolling? nee, niet, moet ik, dat mag ik niet zeggen, want dat is niet in Zandvoort. Uh, Kelly's Heroes, dat is de Zandvoors-afdeling... Ja. waar ze met drie chips aanwezig Ontzettend leuk, goed georganiseerd... en uh, volgend jaar is het weer... Uh, ook weer in november... want het is normaal gesproken is de Veteranendag... op de verjaardag van Prins Bernhard. maar dat gebeurt ook in het een en ander... in uh, Wassenaar uh, en in Den Haag... en daar willen de Zandvoors-veteranen... vaak naartoe, mm -hmm. bijna allemaal. Mm -hmm. Dus die hebben gevraagd... Uh, aan de gemeente om dit te organiseren op een rustige tijdstip. Nou, en dat is dan uh, de laatste zaterdag volgens mij... in november, dat het volgend jaar weer het geval is. Um, uh, heel goed om dit mee te mogen maken. En je ziet ook... Um, dat ze elkaar opzoeken. Heel bewust. En dat ze ja dingen... Uh, als je ze vraagt, ze leggen gewoon alles uit. En dat is uh, ja. ontzettend goed om mee te mogen maken. Ja, ja. Ik was er erg blij mee. Ik ben, was wel eerder geweest uiteraard, maar... Ja. dit was weer een hele goede. En uh, ja, dat is het eigenlijk nu echt... Nu echt ja, ja oké okay, ja. nou hartstikke goed vanavond Mooi om te ja vanmorgenavond Morgenavond raad he. hele belangrijke want dan komt de uh, ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem komt, uh, ter tafel van de, okay. de maar daar uh, staat men toch positief tegenover joh. dat zijn geluiden die dan ik heb gehoord niet is soms wel in Haarlem niet oh Haarlem niet nou. Nee, het college van Haarlem heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad de Haarlem. Ja? Die is van de week uh, behandeld in de commissie. Ja? En daar bleek gewoon dat Haarlem die zit te wachten op Zandvoort. Nee, snap ik en, ook uh, nog wel eigenlijk. Ja, ik eigenlijk ook. Uh, maar ja. ik weet niet hoe het dan nou verder moet. Ik weet niet hoe het verder gaat. Daar heb ik geen flauw idee van. Maar uh, <kwijls> überhaupt, als... zullen we het een en ander horen, denk ik. Ik had uh, laatst vernomen van uh, Jerry Kramer, dat die, uh, die was toen hier bij Goedemorgen Zandvoort, dat als Haarlem afwijst dat het gewoon overgaat. Dan ja, is er dat geen ambtelijke er samenwerking. Het, dat. Wacht even, ja, hier, dat hoopt hij. Die, maar hij heeft ook gezegd op... dat het dan zo gaat als Haarlem afwijst. Dat, dat weet je niet, want nee? hij, een hij wil dat het niet, aflaat, dat het niet doorgaat. Okay. Maar de, de, de, de, de coalitiepartijen willen het wel. Dus ik ja. weet niet of dat nog normaal aangepast kan worden... Het schijnt te gaan om een risicoparagraaf... die niet erbij is gevoegd bij de papieren. Ja. En uh, ik weet niet of dat alsnog uh, gefabriceerd kan worden... maar nee. in ieder geval gaat uh, wethouder Gerard Kuipers uh, hard aan de slag... Ja. om het uh, toch uh, op 1 januari 2018 door te laten gaan. Ja. En ik denk dat soms het er beter van kan worden. Maar dat is mijn persoonlijke mening... en die ja. zal je nergens anders vinden. Die mag je alleen nu weten en uit het op. Ja, jouw, ja, ja. heeft, heeft ja. het te maken met ondercapaciteit onder van het aantal ambtenaren... Nee, Zandvoort, die, uh, Zandvoort heeft in ieder geval had sowieso uh, uh, te veel ambtenaren, maar dat komt gewoon door onze status als uh, badplaats. Maar uh, er is een, een bestuurskrachtenonderzoek geweest en daar kwam voort dat Zandvoort uh, gewoon niet goed gaat. En dat de aanbevolen was om uh, ambtelijke samenwerking met een buurgemeente... Uh, ...aan te gaan. Er is in eerste instantie gebeurd, uh, geprobeerd om het met Heemstede of Vloemendaal te doen. Dat is niet gelukt. Die zaten er ook niet op te wachten. Uiteraard kan ik het bijna voor, uh, zeggen. En toen is men met halen bezig geweest. Het college van halen is er gecharmeerd van. Het college is er erg gecharmeerd van. De coalitiepartijen zijn er gecharmeerd van. Maar ik, ik proef een heleboel weerstand binnen de Zandvoortse gemeenschap. Uh, die zijn nog steeds bang dat uh, Zandvoort uh, hierdoor uh, zijn uh, autonomiteit uh, zal verliezen... Ik denk dat het niet het geval is, voorlopig niet in ieder geval. Tenzij dat van uh, hoger hand, en dat bedoel ik dus, uh, Den Haag wordt uh, opgelegd, mm -hmm. dan kan je dat niet tegenhouden of je dat wil of niet. Ik kan je hoog en laag springen. Als Den Haag zegt, jullie moeten ficheren, dan gebeurt het. Maar vooralsnog is het niet het geval. Ja, en, en uh, er is ook sprake geweest eventueel van een, uh, een referendum, maar dat, dat zal waarschijnlijk ook moeilijk worden, hè? Uh, ook of. weer van, uh, ja er is één keer uh, is heeft een van de raadsleden van de, de coalitiepartij heeft het geopperd. Ja. Uh, dat was uh, Bob de Vries van OBZ, van ja. de Partij Zandvoort. Daar is men niet op verder op ingegaan. Hij heeft dat mm -hmm. op zijn Facebookpagina heeft hij dat, uh, gemeld. Wij hebben daar melding van gemaakt en dat, ja, dus uh, uh, eigenlijk had het niet gemoeten. En Jerry Kamer heeft dat uiteraard meteen opgepakt. Die, uh, uh, maar ja, dat is logisch, dat is oppositievoeren blijkbaar. D66, dat is de partij die in feite voor referenda is, ja. en dat is moeilijk, want uh, als het referendum zou zeggen uh, van het gaat niet door en het gaat dan niet door, mm -hmm. dan is het de pakkie ambt van de D66-wethouder die hiermee bezig is, dat is Geert Kuipers. Ja. Uh, dus dat is een beetje tricky, uh, ik, ik, ik vermoed dat er geen referendum gaat komen. Nee, nee. Moet het. Nou ja, we gaan morgenavond allemaal luisteren, want ik neem aan dat het uitgezonden gaat worden ja, via CFM Zandvoort. Ja, ik mag het hopen, want het wil nog wel eens een keertje niet doorgaan bij CFM. Ja. Maar je kan ook luisteren via de livestream van het gemeentehuis. dan, moet je, ja. dan kan je op de gemeentewebsite, dat kan je dat vinden. Mm -hmm. dat is niet makkelijk te vinden, maar het is te vinden. Ja. En dan kan je luisteren, en dan kan je meeluisteren. Ja, ik herken het, alle stemmen natuurlijk, maar als je er echt bij ons zijn, dan ben je uitgenodigd natuurlijk. Ja, je kan er ook uh, naartoe gaan natuurlijk. Ja. Het is interessant genoeg om uh, inderdaad ja. bij te wonen. En, uh, maar volgens mij staat het wel op de agenda om morgenavond uh, live uitgezonden te worden. Dus uh, via Kanaal 40 kun je ook luisteren op de nou, tv. Ja, prima. Dat uh, ja. is uitstekend. Of via ZFM-live. Ja, kan ook. Ja. Ja. Goed. Yes. Ik nou. heb een kwartier volgemaakt. Oké, okay, man. <laughs> Wij danken je weer hartelijk voor je bijdrage. We zijn weer helemaal op de hoogte van van alles en nog wat. Van alles wat we gemist ja, ja. hebben, eigenlijk. He? En, nou ja, uh, ja, ik, weet, ik weet niet waar jij bent geweest. Maar... Uh, ja, thuis. Ook waarschijnlijk wel leuke dingen. Ook thuis. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik ben niet helemaal lekker. Dus uh, ik, oh. ik blijf liever thuis de laatste tijd. <laughs> uh, ja, uh, ja, goed. Dan uh, ook. Okay. Is je goed recht. Ja. recht. Oké, okay, man. Okay, eh, nou, ik, hoop ik hoop dat Robert er zaterdag weer bij is. Was hij er niet dan? Nee, hij was er niet. Oh! Dat kan gebeuren. Ja. Oké. Okay. Maar ja. Wist wel de snelheid voor een. In. Ja, inderdaad. Robert, dus als ja. je luistert. Kan ja. Terugkomen. Gewoon komen. Nee. Ik, ik ga hem wel achter zijn broek zitten en ik hoop dat hij naar zijn moeder luistert. <laughs> ja, tot ziens. Bedankt. Ja, hey, tot volgende ja. week. Hoi. Oh, okay. Hoi, hoi. Jojoe, werk ze Doei. Doe. Doe.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 I spent my days And I it, that you turn away romance, oh, are you pretending, it looks like the ending, unless I could have one more chance for the day my life a wreck you're making, No I'm your one, but just that take can I don't so myself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 Body and soul. Ja, het werd tussen uh, niemand minder dan Tony Bennett en uh, Amy Winehouse. Zag van twee keer op televisie hoe zij ook ooit een uh, Oscar uitgereikt kreeg. Uh, dankzij uh, misschien wel dit nummer. Het had in ieder geval met Tony Bennett ook te maken. Uh, Dolly, ben je er weer helemaal klaar voor? Ja hoor. Nou dan, gaat ie Komt dan u maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, ten tweede malen vandaag het regionale nieuws van 31 oktober 2016. De NS verwacht vandaag rond Amsterdam mogelijk hinder... voor treinreizigers tijdens de avondspits. Een deel van de NS-medewerkers heeft aangegeven... van vijf tot zeven uur een werkoverleg te houden... en mogelijk het werk neer te leggen... of te onderbreken in de regio Amsterdam. Het is nog onduidelijk hoeveel medewerkers meedoen... en hoe groot de overlast voor reizigers daadwerkelijk gaat worden... Onderbrekingen in Amsterdam hebben mogelijk ook gevolgen voor reizigers op andere plekken in het land, omdat veel treinen langs of via Amsterdam rijden. Mocht u uh, in die tijd op pad moeten met het openbaar vervoer en met de trein, uh, dan adviseert de NS om eerst eventjes te checken op www.ns.nl hoe de situatie op dat moment is. Vrijdagavond hield de politie op meerdere locaties in Kennemerland verkeerscontroles gericht op het rijden onder invloed. 569 bestuurders werden onderworpen aan een blaastest... en slechts één van hen had te veel gedronken... en zal zich bij justitie hiervoor moeten verantwoorden. Een bestuurder van een bestelbus met aanhangwagen kreeg een procesverbaal... voor losliggende lading... en een andere automobilist had dermate veel aan zijn voertuig geknutseld dat zijn voertuig ter herkeuring moest worden aangeboden... bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Vrijdagavond zijn drie jubilarissen... bij de Zandvoortse brandweer in het zonnetje gezet. Frans Schippers, commandant van de veiligheidsregio Kennemerland... spelde de bijbehorende medailles... tijdens de zeer goed gebruikelijke korpsavond bij de heren op... Rocco Termaat is al 30 jaar bij de vrijwillige brandweer van Zandvoort. Rob Hermans 35 jaar. En Fred van Limbeek is zelfs al 40 jaar lid. Nou, zij hebben hun medailles wel verdiend, lijkt me zo. Op de Eiweg N201 bij Hoofddorp is gisteravond een verkeersregelaar aangereden... De man is naar het ziekenhuis gebracht en vanwege het ongeval was de N201 afgesloten tussen de kruising Tolenburg en de kruising Eiweg richting Heemstede. Tot zover het regionaal nieuws, Charles. right, wat dolly, dan gaan we naar het weer. Laten we dat maar eens doen. Gaat uw gang hoor. Ja? Oké. Okay. Ja, nou, het blijft vandaag droog en bij niet meer dan een zwakke tot zuidoostenwind, zuid tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En het blijft droog en bij een naar west draaiende en matig toenemende wind daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een aantrekkende noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 14. Al dus het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Ik zei Dolly het liedje van de sidekick, Ramses, Shafi. Speciaal doel met het nummer, Dolly? Of nee hoor, gewoon dat je gewoon te winnen. Ja, ja, ineens dacht ik aan Ramses. Ik denk, hé, hey, wacht even, die had toch ook zo'n mooi nummer? He, ja een ja, vergetelijk al, nummer. Ja, ze hij hebben zo'n bijzondere stem. Dat maakt al die nummers eigenlijk bijzonder. Ja, maar, dat is ook zo. De ja. pastorale is ook zo mooi, hè? Oh ja, met Paul, de, Paul, Paul, Paul. Lisbeth List. Ja. ja, ja. Ja. Uh, we gaan uh, eventjes uh, van een uh, jazzy uitvoering van de Hard Days Night genieten, doen we met Quincy Jones. Leuk. Ja, heel regelmatig hier uh, jazz op zondag. En dan uh, heb ik een keer een heel jazzprogramma bespeeld Allemaal Beatle-nummers die allemaal worden uitgevoerd op een, uh, op een jazzy manier. Nou, dit was natuurlijk uh, bij uitstek uh, een, een jazzy meneer. Of een orkest moet ik eigenlijk zeggen. Die uh, dat uh, tegenwoordig bracht Miles Davis. We gaan uh, luisteren naar een verzoek van Orno. Want die is ook in de studio. Orno, welkom. Ja, ja. heel uh, Jij hebt gekozen voor uh, Miss Annie Lenos. Die ja. zat vroeger... Die doet tegenwoordig heel veel uh, was solo. Hè? solo. Ja. Maar vroeger zat ze in de U-Rhythmics. En ja. een van de grootste hits heb jij volgens mij uitgekozen. Ja, ik dacht eigenlijk dat het een uh, nummer al was uh, dat ze zelf wel uh, solo uh, zong. Maar het is er nog uh, steeds. Meer, uh, was het het met valt nog onder de nummer de U Ja, ja. ja, ja. ja. Ze heeft trouwens. Uh, ik wilde eigenlijk nog een wild nummer eerst uitkiezen. Uh, uh, tenminste, niet van de U-Rhythmics. Maar omdat uh, toch uh, nou natuurlijk. Uh, Zandvoort lunch is en niet ja. te, tussen app en vloed. Ja. Dus ik ben ja, eigenlijk het Led Zeppelin, maar ik denk, nou ja, dat is weer een beetje te. Uh, als je naar buiten kijkt, dan zie je er misschien wel een, ik weet niet. Nee, nee. dat is mooi weer. Is mooi ja. weer. Ja, ja, ja, ja, ik zie het voor mij als Zeppelin. Miss Annie Lennox. There must be an angel playing with her heart. Nou, dat hebben we gehoord. Er was een engeltje aan het spelen met haar hart. Uh, een iets betere oh no, die uitvoering die, dit uh, trouwens... als uh, met, uh, uh, hoe heet het, he, met de verjaardag van uh, Queen Elizabeth een paar jaar geleden. Is dat zo? Oh, ja. oh, dat weet ik niet meer. Soms daar zo uh, met, met van die vleugeltjes zat ze ook uh, op, de, uh, op de rug. Dan ging het een beetje vals doen of zo het helemaal mis. Ja, ja, ik geloof dat ze niet meer live uh, zomaar... Oké. Okay. Hey, even oh. vooruitlopend op Apple Vloedhoek, want ik, ik ga toch nog een mooi nummer draaien. Vind, dit vind ik zo'n prachtig nummer. Uh, ik kan het niet helpen, maar ik, ik ga hem wat draaien. Maar, ik, dat doet me ook een beetje aan mijn jeugd, uh, weer uh, denken dit nummer. Uh, mijn vroege jeugd. Moeten we even een tijdje teruggaan, hè? Ja, zeg. Dank u wel. <lacht> Je hebt gelijk, jongen. Ah. Ja. Ik praat nou over Minstens Nou, eens even kijken... Uh, zo'n 65 jaar geleden. En toen was er een hit in Duitsland... en dat, dat, dat was Mütterlijn. Ik Ken het liedje? Nee. Mütterlein, Mütterlein... Nee. kunt dus nog maar zo wie vroeger zijn. Oftewel, uh, moedertje kon het ik. nog maar weer zo als vroeger zijn. Nou, ik ken alleen maar uh, Doe. Ja, maar dit is, een, dit is een, een Engelse versie gezongen door Joni Mitchell... van dezelfde melodie en nu heet het Answer Me... Echt een mooi nummer, luister maar. here to stay Won't you tell me how I've gone astray Please answer me My love If you're happier without me I'll try not to care But if you still think about me Please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me. My love.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 ja, Joni Mitchell, met een prachtige uitvoering. Van wat ik me herinner, het liedje Mutualine uh, van vroeger, uh, in de jaren 50 heb ik het dan over. Zegt dat jou iets door, deze melodie? Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet geluisterd heb. Oh, oké. Okay. Oh, oh. <laughs> het gebeurt zelden. Ja. Nee, ik, ik, ik moest even een plasje doen en even met de oh Onno wat gesproken. Dus ik, okay. ik heb er niet echt op gelet, sorry. Ik. Uh, ik ga even nog Rudolf schokken. Mutelaan. kijk of dat hetzelfde liedje is. Als, ik, als het het niet is, zet ik hem meteen weer uit. hoor. Ja, het is hem wel, hoor. Klinkt wel hetzelfde, ja. Wat er voor mij? steeds niet voor gevaren. Ja, was wier ik ohne die. Allein, mütterlein, kunt es nogmaals zo wie früher zijn? Ja. Als du mich met deiner nou, voor de liefhebbers uh, euh, uit, uh, uit een. Ik een laat ze gehoor. toch even staan voor de liefhebbers, dat is best wel mooi. Rudolf shock Tag voor Tag, nacht voor nacht, had de goedes Auge mich bemacht. Alles Böse hielst du fern von mir, und dafür dank ik dir. Quelten ich auch Not und Sorgen, du trugst sie bei dir. Glücklich war ich und geborgen, denn du warst ja bei mir. Mein liebes Mütterlein, Mütterlein, kann es auch nicht mehr wie früher sein, denk ich doch an meiner Kindheit Glück so gerne noch zu. sorgen tut sie bei dir Glücklich war ich und geboren denn du warst ja bei mir mein liebe so allein mit allein kann es auch nicht mehr wie früher sein denk ich da Ja, het, het gaat allemaal een beetje terug naar foto van vroeger. Met Rob de Lijze. De herinneringen uh, uit je jeugd. Ja. Ja. Kan me echt ontroerend dit. Dus. meen ik echt. Ik hoor het uh, ja. aan je. ik ja. krijg een brok in ah, je keel. Dat is met de spinraad in Dornburg. Maar allemaal naar aanleiding van het nummer van Joni Mitchell. Uh, Dolly, we, moeten er, we hebben nog 15 minuten. Oeh, 15, 15, 15, minuten. 15, 15 seconden. Sorry. seconden. We gaan, sorry. gaan we afsluiten. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik wens u een hele fijne week. En voor de komende maand een hele mooie maand toe. En uh, morgen kunt u weer luisteren naar uh, Ruud en uh, Sandra. Met Sandvoort Lunch. En wij zijn er volgende week weer.